Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS -journaal. De Hoge Raad is bezorgd over het groeiende aantal Nederlanders dat zich autonoom verklaart. Deze mensen willen zich loskoppelen van de overheid en weigeren daarom belastingen en boetes te betalen. In trouw slaat de president van de Hoge Raad alarm over de duizenden brieven die daar zijn binnengekomen van mensen die zich autonoom verklaren. Volgens de president zijn het kwetsbare mensen die door nepnieuws op het verkeerde been zijn gezet. De Hoge Raad kan niets met de brieven en waarschuwt dat je door het niet betalen van belastingen deurwaarders op de stoep krijgt en alleen maar verder in de problemen komt. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht weer hevige bombardementen uitgevoerd op Ghan Yunis in het zuiden van de Gaza-strook. Volgens Israël zitten er kopstukken van Hamas in de stad.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 Op de luchthaven van München zijn tot 12 uur vanmiddag alle vluchten opgeschort. GroenLinks kreeg na de verkiezingen meer dan 2200 nieuwe leden bij. De PvdA heeft ruim 1500 nieuwe leden sinds vorige week. Volgens de partij is het aantal nieuwe leden opvallend. Ook Nieuw Sociaal Contract heeft veel nieuwe leden. 830 mensen hebben zich sinds vorige week bij de partij van Pieter Ontzicht aangesloten. Het weer afwisselend zon en wolken vandaag. In het oosten blijft het lang grijs. Later neemt vanuit het westen de bewolking verder toe. En vallen vooral in de kustprovincies winterse buien. Bij weinig wind wordt het min 1 tot plus 3 graden. Morgen in de loop van de middag en vooral s'avonds op veel plaatsen enige tijd sneeuw. Dit was het NOS Journaal. The FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Morgen Zandvoort.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 She knows just what to do and how to please me.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 onze eerste gasten mooi wat vragen. Mooi, mooi bruggetje. Mooi bruggetje. Ja, en dat is de heer Palten van de Lions Club Zandvoort. Welkom, goedemorgen. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Eh, want we gaan praten over de actie die de Lions Club heeft altijd, eigenlijk in december, over de Douwe Egbert punten. Ja, eh, wil... Misschien kun je eens kort vertellen wat daar de achtergrond van is. Nou, inmiddels al de twaalfde keer dat, uh, Douwe Egbers, dat we dat samen met de Lions doen en de Douwe Egbert Douwe puntenactie. Um, wat we doen, uh, ja, inzamelen van die uh, van die koffiepunten uh, en uiteindelijk zet. Daar was dat toch om met 20% extra eh, en dat de, opbrengst, de koffieopbrengst gaat dan naar de voedselbank. Dat is oké, okay. eh, maar eh, leg even uit, de koffiepunt, hoe, hoe zit dat? Dat zijn, voor de jongere mensen, ik weet het wel, maar ja, dat zijn de, van de dauw echt het koffiepakken, de, <laughs> ja, ja. de punten die je erachter eh, af kan knippen. Ja, die knipt je en, ze uit die je en uit. die werd die, dan in een, in, een, in een bak gedaan. En, en die, er staan vier bakken. Eh, ah, okay. eh, bij de Hema eh, Albert Heijn staat een bak, Pluspunt staat een bak en Bert, Bakker Bertrand. Oké. Okay. En dan kan je, de, kan je de, de, de punt instoppen. En je kan ook naar vreemd geld. Het buitenlandse geld wat je nog overal in je laadjes en je sok hebt liggen. Zoals dus muntgeld als, munt, munt als papiergeld kan je erin doen. Wat goed. En dat ja. muntgeld munt en het papiergeld gaat naar um, Fight for Sight. Uh, ja. Dat is een lijnsactie voor...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 En dan gaan ze twee weken of drie weken ja. per jaar ja. naartoe om daar eh, ja. voor dat geld die star operatie te oh. doen. Nou had ik, had ik wat cijfers gezien over het aantal douwechterspunten, want dit is een landelijke actie. Dit is een landelijke he? actie, dus, ja uh, okay. van, van alle van verenigingen. Alle, ja. uh, hoeveel, wel, hoeveel koffie uh, werd er verzameld zo'n Vo beetje? Vorig jaar hebben we voor 800.000 euro aan koffie verzameld. U, U oh, meent dus? het? ja. Ja, landelijk dan. Land land aan, ja, aan, ja, ja, landelijk dan, ja, dan maar, nog. Ja, maar dan punten. Ja. Aan punten, Aan punten met, ja, en dan wordt extra het extra van ja. Dauwe Egbert. En dan wordt het dan door Douwe door, uh, Egbert's omgezet voor 800.000 euro in de koffie. En dat zelf. waren iets da van 120.000 pakken koffie zo'n beetje? Ja, zoiets. Uh, ja. zoiets ja. Ja. Ik denk dat Douwe Egbert hier niet zo blij mee is. Nee, daar nou, zijn ze nee, wel, dus heel goed. Daar dus zijn ze heel blij mee. Maar ja? uiteindelijk gaat het gewoon naar de koffie. Ja, dat past dat, dat ja. wel in hun beleid. En uiteindelijk ja. komen die koffiepakken uh, weer in, in, in, bij de voedselbank Bij de voedselbank terecht, ja. ja. ja, ja, ja, okay, ja. ja. En zij dus zelf goed, doen er dan eh, nog 20% bovenop. Ja, koffie is duur, Mooier, dat hoor. weet iedereen. Ja. Dus uh, ja. ik denk dat de mensen daar heel blij ja. mee zijn. Ja. Zij zijn er nog heel veel mensen denk je, die die, die, zeg maar, die punten sparen of uitknippen? Want je moet er nog iets voor doen. Nee, ja, als je kijkt wat voor vorig jaar weer is, jaar. Ja. Ja, ja. En het is zo'n kleine moeite, graag doen. En, ja. en, uh, en het, het, het ja. bestaat al jaren, hè? 12 jaar. Ja. Nee, ja. ik bedoel de, de oh, punten De al... punten zelf, ja. Maar mijn moeder deed dat. Maar mijn jaren vorige, ja. Sinds ik kan herinneren heb je. Ja,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 mensen bij de voedselbank komen? Dus dat er veel meer mensen uh, hier gebruik van maken? Ja, wat ik weet is dat, dat voedselbanken, um, ik zit aan de koffiekant, maar ik weet dat ja, voedselbanken ja. gewoon uh, steeds meer, het steeds drukker krijgen. Ja, ja, ja, ja. Dat is, uh, maar dat merken ja. jullie niet met het aantal uh, nee. Uh, niet, nee. Nee, ja, nee, nee, nee. oké. Okay. Ja. Nou, de Lions Club Zonford is, is uh, ook op andere fronten, zeg maar, actief. Hè? Be, uh, ik noem maar wat... Uh, uh, secure Run, dat doen jullie toch ook of niet? Nee, dat is... We hebben jarenlang Culture at the Beach gedaan. Culture at the Beach, the Beach ja, hebben jullie ja, gedaan, ja, en inderdaad. Dat, ja. vorig, vorig jaar weer en dit jaar komt dat weer. Uh, oh, goed. Dus dat is een van de acties, bekendste acties, denk ik. Ja, van, en, ja. En, en het grote golf. Horeca Bridge Drive. Horeca Bridge Life. Bridge Drive. Die is ook net geweest ja, eigenlijk ja. He, weken ja, geleden. Weer, uh, ja, ook weer, uh, dus al met al uh, is het toch aardig wat geld wat jullie uh, op, uh, ophalen, zeg maar. Ja, en dat gaat naar de Stichting Lions Helpen Kinderen. Okay. Uh, en dat is echt, ook echt bedoeld voor helpen helpende van kinderen. Ja. Uh, en we zoeken echt wel projecten ook in Zalvoor voor het, voor het uh, pluspunt. Uh, ja, een mooi project gedaan. Uh, twee vetbarks gekocht voor, uh, uh, voor de jongerenwerkers om op en neer te rijden. Ja, Oké, okay. goed. Uh, nou, dat soort echt hele, ja. hele praktische dingen waar, je direct, waar je direct hoor. mensen mee kan helpen. Daar uh, ja. staat trouwens open. Dat is wel echt een, een, een, een vraag aan, aan, aan heel Zandvoort. Als je nou een goede vraag hebt voor een mooi project voor kinderen, dan mm -hmm. staan we daar absoluut open ja, voor. Dan, okay. uh, en dan kan, je, dan kan je bij ons terecht. En waar, hoe kunnen ze bij jullie terecht? Uh, op de, op de site, uh, website uh, Lions kan, kan je ons vinden: ja, ja, okay. Kijk uit ja. dat je niet bij de basketbalvereniging uitkomt. Ja, daar nee, nee. <laughs> <laughs> kan of bij ook ja, bij een reep. <laughs> ja, ja, ja. Maar uh, er zijn iets van 150 Lions clubs in, in, in Nederland, klopt dat?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 In principe word je wel voorgedragen door leden. Je ja, moet ja. altijd even, even in contact maken. Als dus je dan gewoon graag, graag lid wil worden. Ja, ja, een beetje, beetje, nou, beetje... Nou, het is tot een bepaalde leeftijd, hè? Nee hoor. Nee? nee? Nou. We, we, we willen ze altijd sterk voor jongeren. Ja. Uh, uh, en dat, ik denk dat ja, je begint rond je 40 of zo. Ja, en, ja. ja. Kom je erin en dan. Uh, Huh. en dan blijf dan blijf je lid dan blijf je lid en ja, ja lid worden is uh, ja zoek zoek een Lions lid en ja en, uh, ja. ja, en uh, okay. drinkboek cool. kanina is toch ook onze kanina is toch ook uh, Lions lid nee volgens mij is uh, die dat van kan dat kan heel dus ja dat zou dus kunnen ja, ja dat zou kunnen ja. ja. dus maar uh, nou ja, Lions Club Voorburg is zeg maar de, de, de, de grote organisatie landelijk dan, hè? Dat ja. klopt dat, Ja, hè? ja dat komt. Ja. En uh, dus alle punten die jullie verzamelen, die gaan daarheen. Die, hoort, en dan, die, die, die, die, die worden door hun door gecoördineerd. En, ja, ja. ja. En ja. Dan, maar vergeet trouwens ook niet, dus dat zijn de dao echtpunt, maar vergeet dan ook niet het vreemde geld. Het vreemde geld, ja. ja. ja. ja. Is het ook veel? Um, Eigenlijk op dit moment weet ik niet hoeveel vorig jaar hebben we binnengehaald, weet ik niet. Dat zijn aanzienlijke bedragen die binnenkomen. Ja. En veel ja. geld is dan uh, geld, behalve uh, <coughs> euro's. Ja. ja. ja maar Het muntgeld dat, wordt echt, dat, is gewoon, dat geeft gewoon waarde. Dat wordt omgesmolten in nikkel en koper Dat breng je dan niet weer terug naar de vreemde landen. Maar het rest wordt door, door Lions weer verdeeld. Mm. Okay. Uh, weer teruggebracht. Eigenlijk uh, jammer dat de euro er is gekomen. Hè? Want je had vroeger natuurlijk veel meer... Ja, had, je uh, veel uh, meer ja, munt. had je veel meer snippergeld. Wat je, uh, de perceta's ja, ja, en de lieren ja, ja, en ja, noem maar op. Maar nu al dollars meestal waarschijnlijk.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 Weet je daar iets van? Nee, nee. nee ik ben. Uh, laat, laat wat er eerst maar je gewoon <laughs> De lokale. lokale. Nee, maar ja, maar ik had, denk ja, voor hetzelfde even... geld uh, oh. staat, ja, ja. staat straks maximaal daar. Ja. Ja. Dat zou mooi zijn. Ja, nee. fo focus dus nu, is nu eerst inzamelen en uh, ja. daarna gaan we het hier uitgelijken. Ja, maar ja. zorg, zorg dat we zoveel mogelijk krijgen om veel te mogen. Uitdelen. Ja precies. Nou, misschien koorden dit jaar, dat zou ik kunnen. Ja, ja. ja maar ik weet niet of dat een goed idee is. <laughs> goed, uh, <laughs> nou, nee, nee. Maar hij lust wel koffie, denk ik. Maar goed. Uh, Oké, okay, uh, nou, we, we, hartelijk bedankt, uh, Paul ja. voor deze uitleg. En uh, heel veel succes met. Uh, de, hij, hij loopt al de actie. Hij loopt al, dus de, de, de boksen staan er. En, okay. uh, de, en tot is, wanneer? Tot uh, 1 januari. Tot 1 januari? Ja, dan haal ik ze op. Een, nou, luisteraars, uh, uh, ik zou zeggen knippen die pakken. Knippen, pakken, die pakken de uh, Douden uh, echt met koffie ja, en de zweke, punten eraf. Ja. Ja. Ja, is, Hoeveel is, punten zitten er op een pak koffie? Ligt aan uh... hoe groot het pak is. Ja, is het zo? Ja, is het per pak, is het per pak ja. verschillend. Ja, ja. ja. ja. oké. Okay. Drink jij. Uh, nee, ja, ik drink andere koffie. Ja, ik zei, ik ook, wij ja, hebben ja, bonen ja. van Illy. Ja. Er zit Illy? helemaal geen punt op. Nee, weet je nee, ja, en er zit in een blik. Oh, ja, nou ja dat kan ook. Die kan je er dus ook niet uitknippen. Maar wordt er wordt nog wel Douwe Egbers koffie gedronken. We Precies. mogen geen reclame maken, maar we noemen nog één keer Douwe Egbes. Dat, dat mag dan wel, hè. Nogmaals hartelijk bedankt. Een goed weekend nog. en uh, uh, nou, Bedankt voor uw komst. En een goede Sinterklaas. Ja, ja van en de goede en, goede en kerst. Kerst en ja, een goede kerst. En, en een nieuwe, nieuwe noem maar op. <laughs> We gaan uh, wat muziek draaien. Van, uh... Vier vandaag. Ga voor alles wat er is. Dan ga ik met je mee. Isabella van La Fiesta. Dat Jij weet ook alles. Ja, ik weet ook alles. Jij Wie hoor ik daar? Wie hoor ik daar? Is dat niet ja. Carina Veren? Wie horen we daar? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Carina, waar <laughs> zit je? Vertel. Ja, ik, ik ben hier uh, in de, de... Eigenlijk de...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 Ja. Schoenen, laarzen, hoeden, petten. Nou ja, en, de, de, uh, en ze bestaan 75 ja, jaar. Ja, de aanleiding is dat ze 75, 75, 75 jaar. jaar ja. komende week bestaan ze dat. 8 december dacht ik. En ja, uh, ja. ze hebben een, uh, inderdaad een uitvoering uh, volgende week. Uh, Heel nee, over twee leke. weken, sorry, twee weken. Nou, ja, 15 uh, en 16 december. Ga je gewoon, jij gaat met wat mensen praten, neem ik aan. Ja, ik heb hier uh, de heer in oh, Paul. Oh, Paul. <laughs> Paul. Paul, Paul Olieslager. Ja, ik wil. Uh, Doe hem de groeten ja. van ons. Oh, de groeten in ieder geval vanuit de studio, van uh, Ger en Hans. Ah, leuk. en Hans uh, oh, uh, ja, Botman. Ja, Hans, hallo, dat, klopt, hallo, ja, dat hallo, hallo, hallo. En monsieur Logman. Ja, zeker. Gezellig, ja, joh. Ja. <laughs> Goedemorgen, jongens. Goedemorgen, jongens. Ja, nou ja, ik heb even zitten lezen ook over de geschiedenis geschiedenisierie Zandvoort... Uh, van de aantal toneelverenigingen die hier waren. Het, het is eigenlijk niet mis. Oetelie Doeltje, Voeniks op Hoog van Zegen. Ons toneel, De Schakel. En dan nu Wim Hildering. Natuurlijk al een hele tijd. Want jij hebt het een van de langst...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 At once! Er <laughs> staan al heel wat uh, flessen wijn hier. Allez, allez, viens! Tu peux, tu peux venir met nous? <laughs> dit, dit is mijn vrouw Edith. Uh, af en toe een beetje onnozel, maar uiteindelijk aan het eind van de stuk wel heel erg slim. Ah, bonjour Edith. Uh, ça va? Bonjour, je suis Edith. <laughs> en uh, hoe komt het dat jij deze rol mag vertolken als Edith?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 Ja, uh, de ja, Madonna ja. with the big boobies. De big boobies, ja. ja. Oftewel wij zeggen de gevallen Madonna met de grote memme. Ja. En, en nee, die speelt een zeer, zeer, belangrijke rol in het stuk. Ja, absoluut. Absoluut. Het is echt een, een blauwdruk van, van de televisieserie. Ja. Met alle typetjes, en de kolonel, en de kapitein, en noem het allemaal maar op. Ja, oh, heel leuk, Geweldig, uh. geweldig. En wie doet het decor eigenlijk dan? Want ja, dat, ja, dat vroeg voor, hè? Okay. Dat uh, de firma.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 Het spel moest gespeeld worden. Nou, toen paste ik er uh, perfect in. Dus. Nou, goed gepland. Ik heb gisteren toevallig nog het boek even doorgebladerd. Nou, geweldig. Oh, je, be je bewaart ook alle Helemaal teksten van de... Ja, het oh, eenafel fotoboeken. Oh, wat goed, wat goed. <laughs> je plik, Met de recensies en zo. Ja, dat is heel leuk. De foto's uit de krant. Ja, ik las ook uh, een advertentie van uh, echt heel lang geleden. Uh, dat heb ik hier opgeschreven, want dat vond ik echt zo grappig.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 Hij kijkt, uh, oh, zoiets. So so. <laughs> en lid van de leescommissie. De leescommissie die bestaat uit, uit Martine, Kevin, uh, uh, wie? Ina, Ina en, en ik zijn gek. En uh, wij, wij uh, halen een aantal stukken bij uh, de toneelcentrale, zichtstukken, die gaan we lezen met z'n allen. En iedereen geeft daar zijn mening over. En nou filteren we er een stuk of drie, vier uit.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 Dus uh, ja, dat, dat wordt hartstikke gezellig. Dat, dat wordt top. Nou, ja. ik weet het zeker. Hartstikke bedankt allemaal. Okay, en uh, nou, we gaan het volgende uur gaan ja, we ook nog even okay. verder praten. Hartstikke Dank goed, uh, Carina. Hartstikke leuk gesprek met uh, Paul. Heel dat is leuk. 55 stukken, zeg. Ja, niet geloof, niet normaal, hè? Ja, onvoorstelbaar. Ja. Ja. Gewoon een baan? Een, een, een, een het is gewoon een baan. <laughs> ja. Een professional, ja. Het is gewoon een baan, ja, inderdaad. Ja. ja dat en doet okay. hij ook heel weinig, hoor. Dat ja. is uh, lekker. Ja. <laughs> ja. <laughs> hij is ook nog uh, voorzitter van de Klink. Ja, van de Ja. Ja, ja, vond, uh, ja, geweldig, ben hè. Nu nog terug, hè met, uh, ik kom straks nog even terug. met heldering, ja. hartstikke leuk. En dan, uh, we spreken we elkaar weer. Ja, het is, het is leuk om hier te zijn. Ja, ik ja, ga ja, even ja, aan, ja, de, ja. aan de wijn. Oh, nee, aan de koffie. Ja, nou, aan de koffie, hè. <laughs> <ja>. Hallo, <laughs> hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Oké, we gaan muziek draaien. Oké. Hallo, hallo. Uitgezocht. Uitgezocht.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 the physical... Ja, uh, Vissenkop, zeiden we vroeger. Vissenkop. <laughs> Oké, okay, uh, waarom physical? Uh, had jij met? Ja, nou ja, we, we, kijk, ons volgende, onze volgende gast is... Uh, we Anja, welkom man. Ja. Anja en... Welkom, uh, Anja. Ja, goedemorgen, goedemorgen, heren. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen beste, over, beste mensen in Zandvoort. Het gaat, over, het gaat over fitness, hè? Het gaat over cognitieve fitness. Ja. Cognitieve fitness. fitness. Cognitive ja. fitness. Ja. Let's get uh, physical. Get Daar heb ik maar één vraag voor. Wat is cognitieve ja. fitness? Allereerst, nou, dank voor de uitnodiging. En een dank aan Jolanda Verstegen als ik het zo...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 Goed voor de bloedsomloop, allemaal. Dus goed voor de conditie mm -hmm. en het maakt je ons alerter okay. en fitter.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 En op 12 november hebben we hier weer een introductie hier in de blauwe 12 tram. 12 de, december neem ik aan. Nee, uh, sorry, 17 november. Nu is het 12 januari. Oh, 12 januari. Sorry, 12 december doe ik sorry. Ja, sorry. 12, ja. 12 januari, vrijdag 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 januari, hebben we weer een introductie. En doe ik samen met uh, Henny Aafjes. Ja. Uh, wij kennen elkaar van de opleiding Meer Bewegen voor Ouderen. Uh -huh. Dus samen met haar geven wij uh, deze uh, cursus. Maar dus eerst 12 januari nog een introductie. En daarna, bij voldoende deelname, kunnen we starten met één of twee... Twee groepen die week erop, mm -hmm. 19 januari en dan tot uh, eind april. Zo en een, een cursus is uh, ja, dus 15 weken en iedere uh, per week is het een anderhalf uur les. Okay. maar even in de basis. Ja. Uh, ja. ik kom binnen en hoe begin je? Nou, we gaan eens even rustig uh, rondjes lopen, mm -hmm. en opwarmen, en, uh, Opwarmen. op de tenen, op de hakken. Nou, en dan uh, ga ik zeggen: Van nou, je Hoe rechthaal... lang doe je dat? Nou, ongeveer 10 minuten. <coughs> ja, kan op muziek, hoeft niet. Nou. En dan vervolgens euh, nou, dan gaan we even onze, zeg maar, euh, onze hersenen prikkelen. Dan zeg ik, steek even je hand naar voren. Misschien kunnen we dat even samen doen. Even je rechterhand naar voren, oh, ja, voren ja. steken. Ja? Nee, goed, goed spreiden. Ja. En je linker zet je een vuist. Ja. Ja? Ook de luisteraars thuis. Vuist tegen het borstbeen. En dan wisselen we even de oefening af. Oh, dan okay. moet je goed benaderen. Ja. Goed even afsteken. Nee, ja. Ja. Oké. Okay. Maar we hebben gezegd, we doen steeds de oefening kruislinks. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus nu steken we de rechterarm naar voren, maar oh, ja. we maken een vuist. Ja? En de linker ja? spreid je oh, ja. je vingers en zet je die tegen het borstbeen. Ja. Dus wat je uitsteekt... Nou, we zitten hier gewoon. En zo ja, doen we. Het lijkt me En zo doen we. we, ja. en zo doen we en zo 60 soorten oefeningen die je kunt doen. Maar nu zitten we er. Ja. Ja, maar we kunnen ook dan gaan staan. Ja. Ja, dan moet je ook de oefeningen gaan doen. Je kunt door de ruimte gaan lopen. Dus en daarna. Kunnen we, kunnen we nu wat rekensommen maken? Nee we Kunnen we wat rekensommen maken. Dus als we deze oefening hebben gedaan, dus conditie bouwen, deze ja. brain boosters ja. noemen dan. Ja. En dan gaan we uh, een puzzeltje leggen. Ja? Mm. Uh, zeg ik, vier stukjes van nou.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 Uh, is dan echt die, die cognit cognitieve. Ja, echt, wordt uh, echt geprikkeld. En weet, het gaat ook om. Kijk, ik kan ook niet alles even goed hoor. Mm -hmm. uh, je, moet, uh, je krijgt ook jongeheerballen. Als je mee gaat doen, krijg je jongeheerballen. En elastiek. Wat krijg je? Jong leerballen. De ballen hoog houden. Ah, de ballen hoog houden. Ja. Je kunt het allemaal nog wel van vroeger. Drie ja, balletjes ah, hoog houden. Nou, ja, dat makkie. ken ik niet hoor. Maar... maar goed, uh, dus oh, dat doen we ook nog tussendoor. Elastiek oh, krijgen we er nog bij voor de Tabata. Ja. Uh, maar.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 Dus bij een klinker rechter een rechterarm omhoog. En midden klinker de linker. Dus al, terwijl je aan het lopen bent moet je denken. Oh ja, oh, ja, oh ja, wat is het ook alweer. Ja, ja, ja. Dat dan kun je hem ook wel. nog uh, andersom doen. Dus dat je uh, met de set begint. Ja. En dan, dat vragen we ook wel eens. Dus ja, ja dat is heel goed voorbeeld Hans. Ja, ja. Heb je al een keer goed, deelgenomen misschien? Uh, nou, ik ben wel, ik ben wel nee, maar goed, kwam. het alfabet opzeggen het is natuurlijk heel gewoon ABC. Maar alfabet van 8 naar ja. voren. Ja, dat is best lastig. Dus ja. terwijl je in beweging Z -Z bent. Ja. Doe je dus Zo. dit soort opdrachtjes. Ja, nou, ja, ja, ja. We hebben het boek Mensen krijgen ook een werkboek mee.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 Dus ga maar eens bijvoorbeeld... Een voorbeeld is dat je een oude klasfoto van 40 jaar terug... Een oude namen proberen achterhalen, te achterhalen. Ja. Ja. En het ja. zijn voornamelijk oudere mensen? Nee hoor, ook leeftijdsgenoten van jullie. hè? Van nou, 50, ik, 60, ik ben, 70, ben oud, 80. Hoor. Iedereen kan meedoen, ook mensen die niet aangeboren hersenletsel. dus okay. iedereen kan gewoon meedoen. Uh. Ja. Maar ik merk wel dat je... Uh, als je ouder wordt, zijn er ook steeds meer dingen die je vergeet. En, ja. en uh, je loopt naar de keuken en dat ging koken, wil je doen. Ja. En uh, ik ben niet de enige, want om mij om heen ja. hoor ik daar heel veel mensen... Uh, die zich eigenlijk daar best druk over maken. Van ja, ik, ben, ik vergeet zoveel ja. dingen. En, en helpt, K korte helpt, zeker. helpt ja. het ook ja. om daarin ja. verder te kan gaan. Ik kan niet zeggen dat we natuurlijk, dat, dat, uh, Alzheimer kunnen voorkomen. Nee, nee maar nee, het nee. draagt wel bij. Dat maar je, ik denk niet dat het Alzheimer is. Nee, nee ouderdom, zeker niet. Nee, maar het draagt wel bij. Ook. Het gaat ook om concentratie en focus, hè? Ja.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 Oké. Okay. Ja. Maar goed, servicepas wordt georganiseerd heel veel al. Meer bewegen voor ouderen zit al ja. hier in het pluspunt. Ja. Dus, uh, nou las ik in jullie persbericht: in ja. je hersenen worden gelukstofjes en nieuwe hersencellen aangemaakt. Ja. Klopt dat? Ja. ja. ja dat moet ja, eigenlijk. Dat wel. heb ik het niet bedacht. Uh, dat is, uh, dat is nee. ja, <laughs> mensen die dat verstand van hebben, uh, die hebben dat uh, ja, allemaal ja, ja, ja, ontwikkeld en, uh, en die moeten geprikkeld worden. Die dat, moeten dat geprikkeld worden. Dat is eigenlijk worden. zeg maar het. Ja. het uh, Daarom doen we die reken sommen. Ja, ja, maar het ja, is ook wel eens bewezen bij kinderen op de lage school dat als zij eerst buiten spelen en daarna de reken maken, dat ze die beter kunnen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 ik heb heel lang wel op hoog niveau gevoetbald dus, uh, uh -huh. dus uh, vandaar uh, ja steeds meer verder ontwikkeld oh, okay. en uh, breed en uh, ja fysiek bezig geweest ja altijd dat is wel belangrijk ja, en, ja. Is, dat ja. is zeker belangrijk ja en, en dit is wel echt ja ontzettend leuk om te doen ja. het geeft ook heel veel energie en heel veel enthousiasme u hoorde wel ik ben misschien wel ja. niet druk maar uh, nou ja, maar, goed, maar je uh, zijn het enthousiasme u... kan ik wel overbrengen ja. je zei net dat het uh, uh, best heel veel lachen is waar, waar, waar, waar, veel, ja. waar, waar hoe, hoe, hoe uit dat zicht waar nou, komt dat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 Uh, ja, het is wel afspronkelijk Amerikaans, ja. denk ik. Ja. Ja. Dat is mannen uit Utrecht, goede vraag, Hans. En uh, ja, ja, ja, ja, ja. in, uh, in Utrecht hebben de mannen dus dat ontwikkeld en ze uh, mm -hmm. zijn nu, denk ik, ja, tien denk ik, bezig. Ja. Maar mensen zijn na nou vijftien lichamelijk en, en, en, en, en geestelijk alerten, ja. zeg maar, hè Dat ja. is eigenlijk uh, waar wij het voor doen, denk ja. ik. En, uh... en dat je het ook natuurlijk gewoon eh, bepaalde oefeningen, dat je het ook blijft doen. Ja ja, ja, ja, ja. Hoe oud is de jongste deelnemer? De jongste deelnemer? Mm, ik denk 63. Ja, en de oudste? Ja. Nou, wel 80. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus het Gaan zit prima. wel allemaal zeg ja. maar, in de... In de, ja. in de, in de senior, dus heren, kom gewoon 12 rol. januari. Nou, om half 10. Ja, om half 10, ja. ja, ja, ja. Half kom. ochtends. Ik ben ook vanmorgen uit Haarlem komen fietsen. Ja, ja? maar ik, ik, loop, ik loop sowieso uh, elke ochtend een uur uh, met de hond over het strand. Dat is ook de heel de goed. Ja, maar ga ook een keer een ander rondje maken. Ja, dat doe ik ook. Ja. Ja. dit Niet altijd hetzelfde. Je nee, nou, moet ook uitgedaagd het strand, worden. Ja? Het strand is hier zo mooi. Ja, weet ik. Ja. En maar, maar het is ook al goed al om al even een al keer, als je naar de supermarkt gaat, ook een keer via een andere omweg naar de supermarkt ja, dus te gaan. Ja, dat is voor mij heel lastig, je. want ik woon tegenover de supermarkt. Oh, ja. <laughs> ah, ja. Zoek eens een andere supermarkt. Ga eens ja, een keer uh, nou, ja, gaan even. Ik fiets regelmatig. Of maak een boodschappenlijstje thuis. Ja. Laat het lijstje thuis en, haal en kijk of je alle boodschappen kunt halen. Ja.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 Oké, okay. dus 12 januari om half tien het ja. hier, hier bij, de, bij de Blauwe tram. neem ja. ik aan. Dan kun je gewoon aanmelden. Moet je van tevoren aanmelden? Of... Ik zal me even aanmelden bij Service Paspoort in uh, Haarlem. Uh, zal ik het nummer nog even noemen? Nou, ja, ja goed. dat uh, kan we heel graag. Dat is uh, 023 natuurlijk. 891 8440. Ik herhaal 023 899, 891. 891. 8440. Of ah, ja. bij info@servicepaspoort.nl. Nou ja, dan, dan kan er bijna. Dan weten misgaan, natuurlijk, ja. kan we het wel. Gewoon komen. Ja, uh, allemaal komen. Nou, ja, misschien uh, wordt het wel heel druk. Hoeveel mensen kun je hebben? Max 16 per, per groep. Per groep ja. okay. En hoe lang duurt één les? Anderhalf uur. Anderhalf uur. Nou, ja. dan kan je er een paar op de dag doen. En dat is 15 lessen zijn of 15 lessen. 15 lessen. Het kost 150 euro. Voor die 15 lessen. Ja. Introductie dus een introductieboek. Ja. En Boek. u krijgt elastiek erbij. Mm -hmm. En Jon leerballen, en nu krijgt Henny en mij erbij. Nou, kijk Echt waar, aan. succesverzekerd. Nou, dan, dan is het helemaal voor niks. Ja. Eigenlijk voor ja, niks. Nou ja, nou, kijk, me, en we zijn van. nogmaals MBVO-docent, ja. dus ja. waarschijnlijk kan je het misschien ook wel terugkrijgen via de zorgverzekering. Ja, ja. kan ook nog. Ja. Oké, okay, nou goed. Nieuwjaar, goed beginnen. Kunnen jullie allemaal goed uitleggen, waarschijnlijk. Ja, hè, zeker. Mensen komen. Nou, bedankt, ja. man, bedankt, mannen. Ja, jij ook bedankt, Anja. En we wensen ja, je ja, heel veel succes en een heel goed weekend. En een goede terugreis. Zeker. Was het glad hierheen, of niet? Nee, het was heel goed te doen. Alle plezier. Helemaal. Bedankt heren. Fijn okay. weekend allemaal. Okay. Dank je bedankt weekend. Dus succes. We gaan okay. sluiten op de muziek dit uur. Ja, met R.E.M. R.E.M. Oh ja, fantastisch.